Om ons te verbinden met het licht buiten ons en het licht binnen in ons. Zet je voeten op de grond naast elkaar, sluit je ogen als je dat wilt en adem rustig in en adem rustig uit. Adem rustig in en houd de adem even vast. En luister naar het kloppen van je hart. En adem weer rustig uit. Trek het licht van de kaars of de gevisualiseerde kaars naar binnen. Ga met het licht naar je voeten. Breng daar het licht naar je voeten, je tenen, je enkels, je bovenbenen, je knieën. Nou, net andersom dus. Je benen, je knieën, je bovenbenen, je onderlichaam. En als je eens de tijd hebt, als je plat op je bed ligt, of je zit in een halve lotushouding, dus op een stoeltje, of in een hele lotushouding, op de grond, met de rug recht. Denk dan eens aan al je organen. Denk daar eens aan. Breng daar je licht, het licht, naartoe. Bedank die organen voor de werking die ze al zo lang voor jou doen. Ook al zitten er organen bij daar, waar je last van hebt, die je vervelend vindt. Breng dat toch. Al jouw liefde naartoe, want ze wijzen jou iets op iets. Ga langzaam met die energie naar je middenrif, zo langzaam naar boven. Laat je longen vullen met het licht. kleine hersenen, plek tussen je ogen en je fontanel. En iedere keer kun je dit uitbreiden, zoveel als je zelf wilt. Als je zo rustig in en uit ademt, voel je het kloppen van je hart. Je voelt het zuizen van je bloed. Maar als je zo naar binnen gaat met je gedachten, en je denkt ergens over na, dan hoor je ook antwoord. Begin dat maar eens gewoon eens een keer op te schrijven. Je hebt altijd gedacht dat dat helemaal niks was, dat het onzin was, maar doe het maar eens een keer. En misschien denk je wel dat het allemaal fantasie is. Nou, dan is, is het maar zo. Dus ja, wees je bewust dat je licht bent. Wees je bewust... Hoe dat voelt en hoe je daarin blijft. Want dat is nou net zo moeilijk voor heel veel mensen. En deze week kreeg ik een e-mail van iemand die ook zei dat het er zoveel moeite kost om daarin te blijven. Ik kan het me voorstellen. Nou, wat vorige week vertelde ik zo terloops dat je de weg naar dat licht kunt bereiken. Niet alleen of slechts door naar mijn lezingen te luisteren. Je kopieert dan eigenlijk. hè? En je doorvoelt de dingen niet echt als je het zelf meemaakt. Maar het gaat juist om de ervaringen op te doen in je leven. En weet je, laat ik je nog wat zeggen. Als je alle ervaringen... of de ervaringen begrepen hebt... dan kijk je achterom... en dan denk je... ach, was dat nou nodig geweest allemaal? Ik had het ook in één keer kunnen doen. Maar goed, dit terzijde. Maar het valt ook niet mee... Hè? voor heel veel mensen... om juist... In die liefde te blijven. En juist daar gaat het om. Dat is waar het om gaat. En we kunnen wel zeggen dat je er gewoon weer in kunt staan. In dat licht dus. Kunnen we ook. En waarom ook niet? We zijn daartoe in staat. Het is slechts een beslissing. Maar op de een of andere manier lijkt het maar niet bij mensen te willen werken. Het blijft niet hangen. En men is het gelijk weer kwijt. Mensen blijven eigenaardig. Ze blijven steeds maar weer in hetzelfde patroon hun leven vervullen. En zijn bijna niet in staat om daar uit te komen, om een andere beslissing te maken en ook daarin te blijven, om een ander patroon aan te gaan, om een andere weg in te slaan. Zou daarom de ervaring, de gebeurtenis, de ervaring ook zo belangrijk zijn? Dat we het wel moeten ondergaan van onszelf, omdat we weten dat we er anders zo uitgekieperd worden, dat we zo um, als een duikelpoppetje zijn, dat we er zo uit kunnen. Wat denk je zelf? De ervaring van negativiteit, waardoor je het gevoel hebt daar niet langer in te willen zitten en het om te willen draaien naar positiviteit. De ervaring van negativiteit door de duizenden jaren heen altijd maar weer op dezelfde wijze beleefd, steeds maar weer opnieuw. Iedere keer in een andere vorm. Dus door steeds maar weer de ander de schuld te geven. En steeds maar weer in een nieuwe incarnatie. Dit te beklagen en te klagen. Dat patroon dus. hè? Hoe moeilijk lijkt het om daar uit te komen. Ervaring die steeds maar weer terugkomt, dan in die vorm, en dan weer in die vorm, dan in dit leven, en dan in dat leven. Het hangt er steeds maar weer van af, met wie je in dat leven bent, het kan die zijn, of het kan dat zijn, of of je verkeert en hoe je met de dingen omgaat. Maar steeds maar weer draait de mens in dezelfde kringetjes en lijkt het wel alsof die mens dat alleen maar zaligmakend vindt. De kracht wordt uit, een, uit de geloven Gehaald, hè? dan kunnen de mensen er weer mee omgaan, lijkt het. Maar is dat ook zo? Is dat niet om mensen stil te houden, als het ware? Als je maar gelooft, komt alles weer goed. Komt je dat niet heel erg bekend voor? Of, vanuit de omgeving, laten we zeggen, het ouderlijk huis dat ermee worstelde, om ermee mee om te gaan, en daar steeds maar ruzies over maakte. Ach, we konden er maar steeds niet mee omgaan. Levens na levens. Toch, als ik nu zo denk was het toch vrij eenvoudig. Alle gedachten die niet uit de liefde kwamen, veroorzaken karma. Alle handelingen die niet uit de liefde komen, veroorzaken karma. Je zou dus kunnen zeggen, kort samengevat dat, Karma eigenlijk het kwaad is, het kwaad was wat dus ook niet bestaat, maar wat er is op aarde om de mensen te laten zien dat er ook een andere kant is, waar het een is, is het ander ook. Komen we terecht in de wet van oorzaak en gevolg? Zijn we met onze gedachten en het is slechts een, een beslissing die we zelf kunnen nemen? Zijn we, zijn we met onze gedachten altijd vanuit de liefde? Dan zijn onze handelingen ook vol liefde dan benadelen we een ander niet. Doen we een ander niet tekort, zeggen we geen lelijke dingen over de ander. Dan kunnen we gewoon zo eenvoudig met liefde alles bekijken. Dan is het opgehouden. Als je door die nou laat ik zeggen, door die reis de breiberg heen gegaan bent om voor jezelf duidelijk te maken dat je uit de liefde wilt leven, dat dat is wat je wilt, omdat het je erfrecht is. Dan kom je niet meer terecht in de wet van, de oorza van oorzaak en gevolg. Zie je eigenlijk hoe eenvoudig alles is? Hoe simpel? We kunnen hele ingewikkelde verhandelingen maken over het woordje karma. Enzovoorts. Maar is dit niet het allereenvoudigste? Het is alles wat niet uit die liefde voortkomt. Veroorzaak je karma mee. En is het nu niet in deze tijd veel gemakkelijker? Waar je maar wilt, wordt er, hier, wordt er hierover gesproken op de radio, op de televisie? Nou, je kunt ontzettend veel vinden op het internet, lijkt mij. Ja, en dan zijn er natuurlijk een hoop mensen die het er niet mee eens zijn. Die zeggen, ja, kan ik zien, liefde is niet te zien hoor, maar betekent dat dan ook dat het niet zo is, dat het onwaarheid is? Het zijn denkprocessen, nadenken over je eigen leven. Ach, een heeft allemaal met het bewustzijn van die mens te maken. Alles heeft met het bewustzijn van de mens te maken. Wat kan die mens aan? Wat begrijpt die? Met zijn gevoel, met zijn innerlijke gevoel. En vanuit iedere bewustzijnstoestand is het zicht Anders. Voor mensen met een, een, een... Ja, ik wil niet zozeer een... een, een uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Een, een oordeel geven erin. Maar laten we het toch maar benoemen. Met een lage bewustzijn. Is er een, een... Een antwoord op iets ja of nee? En het komt me voor dat ik dit al eens een keer eerder heb gezegd. lijkt me... Hoe verder je komt, hoe complexer de antwoorden zijn. Dan zie je op een gegeven moment dat er geen ja is en geen nee en geen duidelijkheid in het antwoord geven. Want het kan die kant zijn en het kan ook die kant zijn. Het hangt er maar van af. Het heeft te maken met de levens die je geleefd hebt. Het heeft te maken met de opgedane ervaringen en het verwerken daarvan. En het heeft te maken met je bereidwilligheid om de dingen te accepteren en los te laten. Daar heeft het allemaal mee te maken. Dan is er ook geen hoger en lager, maar ja, ik moet dat toch op de een of andere manier duidelijk maken. Dus... Heb je al veel losgelaten. Echt. Alles. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan ben je een stapje verder gekomen. Misschien wel meer dan één stapje. Dan zie je dat de, dat de dingen op een andere manier ook uitgelegd kunnen worden. En wat dat betreft zijn er wel eens mensen die zeggen, nee, laat zij je dit en het is zo. Dan zeg ik, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Want laten we duidelijk zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben. Het maakt me niets uit. En als de ander gelijk wil, krijgen ze dat voor mij. Het is niet belangrijk. Het is belangrijker dat die ander terugkomt naar zichzelf. Help, ik heb gelijk. Heb ik dan ook gelijk? Dat is de eerste gedachte in een mens. Ooit. Want misschien zal die mens het lange tijd na zich neerleggen, maar eens begint dat te kribbelen. Hé, hey, het is toch niet zo als ik gedacht had. Misschien was het inderdaad wel anders. Misschien zijn er meerdere antwoorden op één ding. Daarom is het ook bijna zo vals om mensen van iets te beschuldigen, te beoordelen, te veroordelen, als je niet alle achtergronden weet. Iemand die dan verder op het trapje staat, die gaat niet meer uitleggen. Maakt het helemaal niets voor uit. Het maakt die mens niet uit wat er over hem of haar gezegd wordt. Helemaal niet. Want die heeft genoeg aan zijn eigen of haar eigen wijsheid, die hij goed heeft onderzocht in zichzelf. En daar ook weer verrassende dingen is tegengekomen. En een mededogen kan opbrengen voor de ander. Die, laten we zeggen, uh, in dit geval dan die, uh, die, uh, die wat le lelijk zegt. Ik kan er even gewoon niet op komen. Niks is zomaar. Alles heeft een bedoeling. En alles komt op het juiste moment. Juist het vertrouwen daarin te hebben, maakt wie je bent. Heb je niet het vertrouwen, maakt ook wie je bent. Heb je haast, ongeduld, ben je bang? Doe er wat aan. Je hebt alles in jezelf om daar vanaf te komen, om daar overheen te komen om te absorberen in je eigen licht. Hoe meer de mens geneigd is te denken... vanuit het liefdegevoel... dus de negativiteit geen kans te geven... of eigenlijk laat ik zeggen... Daar wordt niet eens meer over nagedacht. Maar goed, laat ik dat woord toch maar zeggen. En eerlijk te willen kijken naar het leven dat steeds maar weer in een illusie, illusie geleefd wordt, dan zal het bewustzijn steeds een piepklein stapje verder omhoog gaan. Dat is wel leuk. Laatst kreeg ik een. Een zaken e-mailtje waarin stond dat de mannen in het gezelschap de dingen um, nuchter bekeken hadden. Maar dat ik, ja, ik was er dus ook bij, dat ik er wellicht op mijn eigen andere wijze mee omga. Dat <lacht> was overigens op een hele vriendschappelijke wijze geschreven en met heel veel liefde daarin. Ook al zou dat niet zo zijn, hè, dan zou ik het toch als zodanig bekijken. Nuchter dus. Nuchter stond er. Heel apart, hè? Het is juist helemaal niet nuchter. Niet dus. Het heeft juist het denken zoals mijn denken is. heeft juist, tenminste waar zij het over hebben, zoals mannen dan de dingen bekijken. Die nuchterheid, hè? zoals ze denken dat dat nuchter is. Dat nuchterheid, die nuchterheid heeft helemaal niets met de werkelijkheid te maken. Het is juist de illusie waar de mensen in zijn. Juist die mensen die denken dat ze nuchter zijn... Leven een leven in illusie. En leven hun leven ook vanuit die illusie. Op drijfzand dus. Het werkelijke leven. Het leven werkelijk met een hoofdletter. Het leven dat bewust geleefd wordt vanuit de liefde met een hoofdletter. Het leven waar alle illusies verwerkt zijn. En ...opgelost zijn. Dat is leven met een hoofdletter. En dat is nuchter. Heel nuchter. Vreselijk nuchter. Zonder fratsen zou ik willen zeggen. Zonder emotionaliteit. Zonder de emotie, hè. En leven dus dat duidelijk is. Dat niet oordeelt. Dat niet veroordeelt. En dat mede doorgekend... Dat leven is vol liefde, maar duidelijkheid naar anderen toe, voor de een herkenbaar, voor de ander niet. Voor de ander die het niet herkent, is het de spiegel voor zichzelf. En hij of zij zal heel graag die spiegel willen neerleggen bij de mens die werkelijk is. mededogen, zei ik. Juist voor die mensen die zo wanhopig juist dat leven willen bemachtigen. Wat kan eenvoudig niet bemachtigd worden? Je dient het jezelf eigen te maken. Hoe komen we daar? Werd me laatst gevraagd toch, iedere keer zeg ik weer, het is zo eenvoudig. En word niet boos als ik dat zeg. Het is werkelijk eenvoudig. Vergeef. Vergeef de ander. Vergeef jezelf. Vergeven, vergeven en duizendmaal, duizendmaal vergeven. En nog is het niet genoeg. Nog, nog is het niet genoeg. Accepteren tot je erbij neervalt. En ik tipte het net al aan, duidelijk zijn voor jezelf. Dan kun je dat ook naar de ander zijn. Want als jij niet laat zien wie je bent, hoe kan de ander dan weten wie je bent? Ja, lijkt dat me zo eenvoudig hè, als ik dit uitspreek. Maar ik ben me heel goed bewust hoe je daarmee kunt ploeteren, hoor, in jezelf. Je weet niet half hoe ik bezig geweest ben. Ik heb zo zitten ploeteren in mezelf, ja, inderdaad, alweer een tijdje geleden, om mijzelf dit allemaal eigen te maken. En ik geef het zo graag aan mensen. En ik weet dat anderen... Hevig zit het ploeteren hierop, steeds weer terugkomen op de lezingen, ook op een website kijken. Hoe is dat nou? En dan, ja, hun eigen verhaal daarover schrijven. En dat is goed. Ik geef het graag. Want dat is mijn bedoeling. Maar waar gaat het over? Het gaat over het onthechten van alles. Je onthechten van alles. Dus volslagen je eigen weg gaan, maar niet in egoïsme. Dus bij jezelf blijven. Niemand de schuld geven. En dan haal ik maar weer eens die mooie zin tevoorschijn, die ik je zo vaak gegeven heb. De ander is nooit schuldig. De ander is nooit schuldig. Nooit. Dus niemand de schuld geven. Je eigen verantwoording nemen in je leven. Niet klagen. Want dat betekent gewoon dat je er niet mee om kunt gaan. Wat er ook in je leven is voorgevallen. Ook al is het nog zo erg. En ik ken mensen waar het echt erg is. Die er maar niet meer overheen kunnen komen. Alles in mij schreeuwt om ze te helpen. Maar je ziet dat ze er door moeten. En misschien hebben ze aan een paar woorden van deze lezingen genoeg om... Heel lang over na te denken, om er langzaam uit te komen. Want je kunt erover nadenken dat die gebeurtenissen in je leven voorkwamen, omdat ze in je leven voorkwamen. Omdat het juist in jouw leven moest gebeuren. Weer misschien. In een steeds andere vorm. Maar omdat je dat zelf zo bepaald hebt. Als een restant van vorige levens, van een vorige leven waar je nog niet mee om kon gaan. En waarvan je nu in dit leven de gouden kans krijgt om er nu wel mee om te gaan. Met alle kennis die nu om je heen is. Inderdaad, de ander is nooit schuldig. En wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Ach, als je wel eens leest op, op spiritueelmagazine.com, dan heb je misschien ook wel eens wat verhalen gelezen van mij die dus ook over eh, hierover gaan. Dat zijn allemaal handvaten die gegeven worden. Waar je veel aan hebt. waarvan ik toch zeg, als de nood maar hoog genoeg is, dan wil je wel hoor, dan wil je eruit komen, niet omdat je eruit wil komen omdat je een beter leven wilt hebben, maar omdat je weet dat je het zo lang hebt laten liggen, daarom, omdat je weet dat nu weer jou de kans wordt geboden. Omdat je weet dat als je weer wacht op een volgend leven, dat het misschien in een andere vorm komt die, ja, ik weet het niet, die nog duidelijker aan je gepresenteerd wordt. Maar het gaat om dat je bewust bent. Dat je het ook nu kunt doen. En toch met alle vrijheid... Die je in je hebt. Want jij bepaalt. Altijd. Nou, ik heb nog van alles aan mijn hoofd hoor. Wat ik dan wel eens zeggen, Ik hoor het zelfs nu. Ja, het zal. Maar het maakt mij niet uit. Voor mij hoef je niks. Ik heb alleen het geven. In me. En het absoluut weten. Hoe de mens om mij omgaat ben ik niet zelf precies hetzelfde zo geweest. Ik weet hoe lang mensen erover doen. Ja, ik zei al, als de nood, als je nood maar hoog genoeg is... Anders hoor je het soms gewoon niet. En dan ga je gedachten met je aan de haal. Om, om jou van het eh, tegendeel te bewijzen. En je zou kunnen zeggen dat dat het kwaad in jezelf is. En zo blijf je maar vastzitten in dat karma. Het is de bedoeling dat je eruit komt. Dat je niet meer vastzit in de wet van oorzaak en gevolg. Dus jij bepaalt hoeveel keer sta je dat nog toe? Hoeveel leven sta je nog toe dat je zo aan blijft modderen? Dat je blijft overleven in plaats van Leven. Ik zei er straks dat iemand me een e-mail gestuurd had en ze schreef ook dat ze, dat ze haar best doet om het goddelijke in zichzelf toe te laten. Ze doet haar best om het goddelijke in zichzelf toe te laten. Hoor je het goed? Je doet je best... om het goddelijke in jezelf... toe te laten. Hoor je... eigenaardig... de woorden zijn, eigenlijk... dat je ze toch met heel veel... zorg hebt neergeschreven... in de overtuiging dat je het... dat je het goed deed. En je deed het ook goed, maar... ik ga er toch iets... over zeggen... Weet je, je hoeft het goddelijke niet in jezelf toe te laten. Het goddelijke is, die energie is, liefde is er al. Je hoeft niets toe te laten, het is altijd in jou. Het is er gewoon, van de alfa tot de omega, van het begin tot het einde. Altijd dus. Van het begin, van het ontstaan van jou als ziel, tot eens dat je opgaat in het al. Het gaat er dus om dat, je het, dat jij die zin om dient te keren. Dat je die betekenis om dient te keren. En dan kom ik op een andere zin. Je hebt het andere Toegelaten in jezelf. Dus het, laten we zeggen, het kwaad, het negatieve, dat heb je toegelaten in jezelf. Het positieve, de liefde van God of de energie, die was er altijd al. Alleen, je hebt het andere toegelaten in jezelf. En weet je, het goddelijke zal daar niets aan doen. Dat is het andere, zal zijn plek opeisen. En zal er alles aan doen om daar te blijven zitten. Zie je hoe het werkt? Zie, hoe heb je heb je door hoe dat. Hoe? Heb je door hoe je dat merkt? Kijk goed. Er zijn verschillende wijzen hoor. Het zal je bekend zijn. Maar de een van de dingen is uitstellen. Steeds maar uitstellen. Het is maar negatief denken over de ander. Je meelaten sleuren met negatieve uitspraken. Roddeldingen lezen over anderen. Lelijke mailtjes sturen. Vinden dat je altijd gelijk hebt. Zomaar kwaad worden. Denken dat het goddelijke misschien wel niet bestaat. En of dat de energie niet bestaat. De liefde-energie. Denken dat je geen meester bent over jezelf en jezelf schuldig voelen en alles wat erbij hoort. Dit zijn allemaal gedachten die vanuit, niet vanuit de liefde komen en die jou dus weer voortzetten op, een, ja, op je weg van karma, op de weg van oorzaak en gevolg. God is liefde, is geduldig en heeft geen haast. God weet dat de mens eens in zijn of haar evolutie zich tot het licht zal richten en er alles aan zal doen om het zelf te zijn. God wacht rustig af. God zal niet kijken waar je het verkeerd hebt gedaan, maar zal ook niet kijken waar je het goed hebt gedaan. Want... Als je zo vanuit een helikopterloek kijkt, dan bestaat er geen verkeerd. Alles in het leven heeft een reden. Wat het meest belangrijke is, God is liefde. Het gaat dus helemaal niet over de mens of hoe die mens zich voelt. Het gaat erom. Hoe die mens er mee omgaat, daar gaat het om. Hoe ga je ermee om? De keuze die de mens maakt in ieder opzicht, de keuze in het leven om vol mededogen te zijn, vriendelijk te zijn, behulpzaam. Kalm te zijn, geduldig te zijn. De ander uit te laten spreken. te kijken waar je de ander kunt helpen. En vooral je gedachten. Dan heb je gedachten die vol liefde zijn naar anderen toe. Op een gegeven moment kun je niet anders meer en doet al dat andere pijn. De keus dus in het leven om vol mededogen te zijn, ook al denken zoveel mensen daar helemaal anders over, gaan vrij ruw met hun medemensen om. keuze dus, ook om geduldig te zijn. Ook al denk je er even heel anders over. Dat, en nog veel meer, is een keuze die de mens kan maken in het leven, om net als God te zijn. Om net als de liefde te zijn. Om hetzelfde ...als de liefde met hoofdletters te zijn. Een leven vol mededogen, vol liefde. Zeker naar jezelf. Je kunt altijd kiezen in je leven. Altijd. Je kunt ervoor kiezen om kwaad te worden of niet... Je kunt ervoor kiezen om ontevreden te zijn, om je reinig te voelen over je jeugd, over je ouders. En voel dat het een akelig begin is van heel veel kwaad. Pak jezelf op uit die gevoelens van ontevredenheid. Nou, en noem zelf maar nog maar meer van dit soort dingen op. Daar zijn zoveel oorlogen uit voortgekomen. Maar je kunt ook de keuze maken, dat je net zoals de liefde, als God wenst te zijn. Dan ben je het op een gegeven moment. Dan ben je ook alert. Alert, want dan weet je ook dat het kwaad in de mens zich niet zomaar laat wegdrukken. Dan ga je daar op een elegante manier mee om. Je ziet het. En ik heb daar genoeg over gesproken en over geschreven om je te laten zien hoe je daarmee om kunt gaan. Maar daar kan ik nog wel een paar uur mee, mee, mee vullen. Juist het kwaad in jezelf omarmen. Het is van jou. Wees niet zo dom om het kwaad van de wereld te willen omarmen. Dan ga je aan ten onder. dan ga je er tegen vechten. En wie vecht verliest, altijd. Juist het kwaad in jezelf omarmen, in te ademen en te leggen in het licht. Laat jou als God zijn, laat jou als die liefde-energie zijn. En weet je, je zult merken dat je leven zal veranderen. Eerst gaat dat langzaam aan. En misschien tien stappen vooruit en zeven terug. Of zeven vooruit en vijf terug. Maar bedenk dat je zoveel honderden levens op zo'n krampachtige wijze hebt geleefd. Dat je nu echt kunt leven... in plaats van... overleven. Dat je nu je karma kunt invullen... invullen... dat wat de bedoeling was... voor je op aarde kwam. Dat je dat had gewild, Want jij had besloten... omdat wellicht in dit leven... Te willen volbrengen. En dan staat je genoeg tot je beschikking. Om je daarmee van dienst te zijn. Vanuit ieder bewustzijn. Wordt je aangereikt. Ja, het kan je leven finaal veranderen. En bij sommigen gaat het geleidelijk aan. En dat is ook goed. En bij sommigen gaat het in, ja, in een paar seconden. En dat is ook goed. Eén is niet beter dan het andere. Het heeft ook met de vormen van het leven te maken die in vorige levens waar we leefden. Maar het is verder niet belangrijk. Stel dat je, dat je nu nadenkt over de dingen die je vandaag allemaal hebt beleefd, die je vandaag hebt meegemaakt. En je denkt: jeetje, nou, dat heb ik toch, wat had ik toch wel anders gewild? En dat ook. En je gaat naar je bed toe vanavond, en je denkt: jeetje, dat kan ik toch niet meer goedmaken? Wat erg. Dat ook al niet. En nou, die is al lang overleden. En heb ik toen zo en zo gedacht. En ah, wat erg allemaal. En zo laat je jezelf weer ontzettend veel schuld op je schouders. Laat nou, dat is allemaal los. En bedenk eens dat er een hele eenvoudige meditatie is om je te beleven. Je gedachten van die dag opnieuw te laten beleven. Maar dan in een positieve wijze. Op een positieve wijze. Dus het is een Omgekeerde meditatie, hè? het begint dus niet bij de ochtend en dan zo naar de avond toe. Maar het begint met de avond, en ik, volgens mij heb ik dit wel eens een keer eerder verteld. Maar het begint met de av avond en zegt dat je om tien uur naar bed gaat. Ja, ik weet nou helemaal zeker dat ik het wel een keer heb verteld. Nou goed, je, het begint dus om een uur of tien. En uh, dan ga je na wat je in het vorige uur hebt gedacht. Met anderen hebt gesproken in dat uur. En waar je dat anders had kunnen doen, vanuit de liefde. En zeg dan tegen jezelf, ik had het ook zo kunnen doen. En herhaal dat gesprek en vergeef die ander misschien. Ik weet niet wat er dan is, maar dat zou je kunnen doen, het uur daarvoor ook weer. En het uur daarvoor, totdat je bij de ochtend gekomen bent. Nou, ik moet vaak, <laughs> ik doe dit dus, soms ook, en niet altijd. En het is heel vaak dat als ik dan bij een uur of zeven aankom, als ik dan eh, s'avonds in bed lig, en dan slaap ik al. Het, het, het heeft wel wat. En soms, ja, dan denk ik wel eens, ja, dat had ik toch anders moeten zeggen. Niet dat ik onzeker ben of wat dan ook, dat is het zeker niet. Maar dan denk ik, heb ik die ander wel eh, goed tegemoet getreden? Heb ik dat niet te snel gezegd? Hebben ze het wel begrepen? Zo denk ik daar dan wel eens over. Ik kom dan wel eens mensen tegen die, uh, ja, die hun problemen vertellen. En ik had dat uh, gisteren even. We zaten aan tafel met ontzettende aardige mensen allemaal. En toen dacht ik, ja maar dit verhaal ken ik al hoor. Dus ik zei, ja dat weet ik al Dat Heb je vorige keer ook verteld. Dan dacht ik dat. Zegt ze nee, dat kan helemaal niet, want ik ken, ken je helemaal niet. Ik heb je nog nooit eerder ontmoet. Ik zeg je wel, hoor. Dan zei je ditzelfde. Dat zeg, kan niet, zegt ze. Nou, dan gaan we weer. Dit heb ik dus wel vaker, mag wel zeggen heel vaak: dat een situatie al eerder beleefd is, en dan dient het zich aan, dan weet ik het gewoon niet dat het zich aandient, en dan het gebeurt het, en denk ik, oh, maar dat weet ik al. <laughs> ja, je zou het een helder zien. Uh, ...waarneming kunnen noemen, maar ik noem dat zo niet. Ik denk eerder dat het, uh, ja, dat, dat die persoon toch eventjes een, uh, een duwtje in de rug nodig heeft. Uh, misschien even, even herinneren dat ze ook het antwoord in zichzelf heeft. Dat ze even terug kan gaan naar de liefde. Dat ze even te ver was weggezakt in de zorgen om iemand anders. Die dingen kunnen gebeuren. En het is me altijd een genoegen hoor, om, om dit ja, te zeggen. Dus ja, als je zo terugkijkt met zo'n avondmeditatie, dat is toch wel erg lekker dat je dat helemaal terughaalt en eh, dat je de dingen goed eh, bemediteert zou je kunnen zeggen. Want ja, bij sommigen zou je kunnen zeggen dat ze ja, toch ineens kwaad geworden waren, of ongeduldig, of ontevreden. Daar zou je over na kunnen denken. Waarom ben ik dat nou geweest? Was dat nodig? Of waarom heb ik die ongeduld toch over me heen laten komen? Dat soort dingen, hè? dan kun je dat opnieuw beleven, waar je dan niet ongeduldig bent. Dan doe je dat gesprek naar die mensen toe. Ja, je kunt natuurlijk niet verlangen dat ze dan even voor jou aan je bed gaan zitten. Om dat gesprek overnieuw te doen. Maar je kunt het in je, in je gevoel, in je denken, kun je dat wel doen. Daar is niks mis mee. Zo kun je jezelf steeds maar eh, vrijmaken van, eh, van gedachten die, die niet uit de liefde komen. En dan steeds maar weer jezelf... Jezelf vergeven. Dat is moeilijk, hè? Toch kan het hoor. Niemand hoort het. Doe het maar gewoon in jezelf. Het geeft je zo'n goed gevoel. Maakt je zo glanzend. Je ziet het aan je ogen. Dat je ook van jezelf houdt. Nou goed, ik ga even nog een stukje uh, citeren uit de mail. Um, ik citeer dus nu even. Ik doe mijn best om het goddelijk in mezelf toe te laten, verantwoording te nemen voor mijn leven. Ik kan aannemen dat ik voor dit leven en voor deze ouders heb gekozen om daaruit mijn lessen te leren. Het mag doordringen in de verschillende lagen. In de, in de emotionele laag dit te voelen en aan te nemen dat ik goddelijk ben is een proces waar ik mee bezig ben. En het niet zo snel ga, gaat. Ik doe mijn best. Einde citaat. Nou, wil ik toch heel graag nog even um, antwoorden. Want ik zie dat het toch ook alweer later, later wordt. Je schrijft dat je je verantwoording neemt in, dit, in, je, in je leven. Hoe kan het dan dat je wel erkenning geeft aan het andere en denk dat het licht, het goddelijke, nog toestemming als het ware nodig heeft van jou, om in jouzelf toegelaten te worden. Lastig hè? Schrijf het maar op hoor. Om er maar eens goed over na te denken. Want ik draai het om, volslagen om hè. En weet je? Je schrijft eigenlijk al dat het een proces is waar je mee bezig bent en dat het niet zo snel gaat. Nou, je weet toch wel hoe dat heet, hè? Je legt het als het ware vast voor jezelf en dat heet een affirmatie. En zo maak je je eigen werkelijkheid. Je legt het zomaar vast. Het gaat niet zo snel. Hoe je het? Laat mij jou zeggen dat het dan ook niet snel gaat. Het andere... Dat in jouw werkzaam is, laten we zeggen, de illusie. Of oké, okay, het kwaad, het negatieve. Geef jij, als het ware, nee, niks als het ware, geef jij toestemming dat het allemaal niet zo'n haast heeft? En dat het een heel proces is en dat het niet zo snel gaat? Maar kijk eens goed, wat moet het licht, het goddelijke, de liefde, daar nu van denken? Ze heeft geen haast misschien wel, hè? denkt het wel. En ze legt alles nog steeds in de handen van de illusie. Is goed als zij, dat, als zij dat wil. Als dat het is wat ze wil. Doe, doe met eigen verantwoording. Doe wat je moet doen. Doe wat je wil doen. Ik zeg niet dat het licht zo denkt, maar zo voelt het licht naar je toe. Want het wil jou je eigen verantwoording geven en het wil jou in geen, op geen enkele wijze tegenwerken, wat je ook doet, ook al ga je een andere kant op. Daarom zegt het licht, doe wat je moet doen, doe het met eigen verantwoording. Want het licht wil niet anders dan dat je uit eigen vrije wil in het licht opgaat. Niets kan en niets mag jou dwingen. Je zou het wel willen, maar dat is niet genoeg. Je doet je best, zeg je. En denk je nou werkelijk, denk je dat het licht dat allemaal geweldig vindt? Nou laat ik je zeggen, je doet het of je doet het niet. Zo gaat het in het universum. Dat is duidelijkheid. Ik begon met duidelijkheid, hard in de ogen van sommigen. Maar het is een duidelijkheid, een duidelijkheid waar juist alle liefde in zit. Waar de ander de vrijheid heeft om te doen of niet te doen wat die ander wil. Je kunt niet marchanderen. Zie je het nu? zie je ook, dat je het anders kunt doen, dat je op een andere wijze kunt denken? Inderdaad, nadenken, hevig nadenken. Maar op een moment kom je eruit. En ik zie dat het nu nog vijf minuten is en ja, ik moet toch echt op, op, eh, ophouden. Ik heb nog best wel een hele hoop hierover te vertellen. Ook over de mail die je gestuurd hebt, want ik vond het een leuke mail, maar ik denk dat ik daar de volgende week mee verder ga. Nou, ik, ik hoop dat jullie er ook een klein beetje wat aan hebben, lieve luisteraars. Ja, ik kan wel zeggen, zie je nu hoe eenvoudig alles is, maar ik hoop dat ik het zo eenvoudig mogelijk uitleg. Ik weet hoe dat zo is, maar goed. Mocht je toch nog vragen willen hebben, en je mag ze gerust sturen, hoor, op, gewoon op mijn website www.yhra.nl en dat staat voor Ivonne dus i-h-r-a. Nou, dan eh, dan beantwoord, beantwoord ik je vragen, of in een van de lezingen, of, of je krijgt thuis een mailtje. Nou, lieve mensen. Een heerlijke avond vanavond met de andere programma's. Heel veel genoegen volgende week met jullie medemensen en met alle mensen waar je mee in aanraking komt. Bedankt voor het luisteren hè? en tot volgende week. Dag!